Ontmoet een, een vrouw, een meisje eigenlijk nog maar, die uh, blijkbaar een appartement heeft ingenomen in de stad. Ja, het appartement is niet van haar, maar zij blijkt daar de dus sleutels van te hebben. En ze doet daar verder niks mee. Ze gebruikt haar een beetje als een uitvalsbasis om vandaar uh, de stad en de nacht te kunnen verkennen. Gevolgd één nacht, één nacht met haar door een bepaal, bepaalde stad die niet nader wordt genoemd, en tegen het ochtendgloren. Uh, gebeurt er een klein drama waar dat zij onrechtstreeks uh, de oorzaak van is en uh, de gevolgen niet van zal dragen. Dat is maar het verhaaltje of zo. Het was er mij niet om te doen om een verhaaltje te vertellen, in principe. Ik heb dat wel gedaan uiteindelijk en ik ben eigenlijk wel content over wat voor een verhaaltje dat, dat geworden is. Uh, het is zelfs heel grappig dat er in een recensie, in de standaard, denk ik, uh, verwezen wordt naar uh, vermiste kinderen. Uh, en meer op naar dat een meisje vermoed ik, die uh, vermist was en gewoon op een bepaald moment naar huis is teruggekeerd en nu gewoon terug bij haar ouders woont. En die naar het schijnt, uh, zegt ze zelf, gewoon effectief in, in steden heeft rondgezworven, geslapen heeft of op, op banken, in uh, tramhokjes en dergelijke meer. Maar niemand gelooft haar. <lacht> uh, ja. uh, en dat zit ook in ons verhaal natuurlijk. Neem een bus meer meer een drager voor mij, voor, voor uh, een ideeënwereld, voor uh, uh, observaties, stadsobservaties. Voor uh, hier en daar gewoon een, een plezante one-liner. En vooral ook een personage die, of dat ze nu weggelopen is of niet, dat mij normaal spreekt. Zo ik. Ook als ik de voorstelling nu zie, ik heb dan zelf die een tekst geschreven en zo, ben ik, uh, ik dood nieuwsgierig naar meer zo. <laughs> Hoe zit dat meisje juist in elkaar? Wint ze halte Ik denk, ik, mij, ik denk dat ik mij zeker kan verplaatsen. In, ik, ik ben nooit uh, van thuis weggelopen ofzo. Maar met een grote, het grote vraag tegen het grote ongenoegen waar dat je mee zit. Als je alle keuzes liggen voor je open en je weet niet welke. Ik heb het op het beroepsgebied alsof, gemakkelijk gehad, omdat ik wel wist in welke richting. Ik heb niet gezwalpt tussen jaren studeren van ik weet niet wat ik ga doen met de rest van mijn leven. Maar ik denk dat die, oh, En, en de, de drang om in de nacht te vliegen zo maar ik denk dat een meisje eigenlijk het is niet een probleem het is eigenlijk een heel verstandige normale reactie om af en toe wat vragen te stellen bij waar, waar je naartoe gaat of wat je gaat doen dus ik denk dat dat zeer herkenbaar is voor iedereen eigenlijk. of dat je nu 60 is of, of 22 of, uh, of zoals mij een, een jongen bijna 30 jaar. ja ik ik het nu wel klinken alsof ik mijn... Thuis een goed voorbereide operatie was die in elk opzicht gesmeerd verliep maar niks is minder waar. Ik had dan wel die sleutels van die jongen met dat donkerleden vest. Toch liep ik de eerste paar dagen vooral in grote cirkels om het appartement heen en liet ik de dingen voor het overige. Tillen. dus liet ik hem ongewild aan mijn poten vallen en hij lag daar dus in stukken van een. Toen ik er twee dagen later weer langs liep, lagen de stukken er nog. En de put die de steen had nagelaten, stond vol water. Ja, maar ik was er dus bijna ingesukkeld met mijn paskettertjes die compleet niet tegen water kunnen. Uh, we zijn een aantal keren samengekomen en we hebben in hoge mate geïmproviseerd. Sommige van die improvisaties zijn dan uh, bijvoorbeeld uh, afgewerkt uh, achteraf door beide heerschappen tot, uh, tot een nummer. Andere dingen uh, waren soms eigenlijk al nummerachtige dingen die heel genuptig in het improvisatiebeeld inslopen. Dat is eigenlijk... Enkel de uitvoerder wist dat hem eigenlijk een nummer ontspelen was. En uh, dan hebben wij geselecteerd en uh, ja, gefinetuned en dat was het. Dus dat ging eigenlijk heel vlot. We hebben er uh, heel weinig over moeten nadenken, definitief. En er zijn ook uh, heel weinig discussies of woorden voor over, over geweest. Ja, ik vond dit uh, ook zeer, uh, zeer tof. Ik moest er precies niet veel bij nadenken. Eigenlijk. Alles kwam gewoon op zijn plaats. Er zijn eigenlijk denk ik geen momenten geweest waar dat je uh, op mekaars op vreemde kantjes ligt te hameren of zo. Van. Als je het gewoon met een juist gevoel doet, dan heb je in mijn ogen sowieso al werkt het sowieso. Ik denk dat we van het begin al vermoeden dat er een zekere melancholie zou inkruipen, ook omdat wij intereste mensen zijn. Uh, is het is ook vrij melancholisch van muziek, waarom we hier en daar harde stukken of iets.. iets uh, luchtigere momenten. Maar aan zich denk ik dat het niet moeilijk is voor muziek voor een stad te maken, omdat je eigenlijk uh, met stadsbeelden evengoed kilosynthesizer muziek, als platte disco, als volk of vrouwenblues of, of etnische panfluiten op kunt zetten, omdat ook allerlei diverse muzieken, soorten muziek worden gebruikt en, en komen voor in een, in een straatbeeld, in cafés en plaatsen enzo. Dus ik denk dat het bijvoorbeeld moeilijker is voor Um, als het gegeven of is, ofzo, lijkt me veel moeilijker voor daar muziek voor te maken. Ja, een beetje het uitgaansleven op, op onze manier gezien. Ofzo. Um, uh, het, het rondrijden in de stad, het, het lopen door drukke straten, dat voelde er wel in. Maar ik denk dat dat. Heel hard is doordat, we gewoon, doordat je je gevoel volgt dat dat er komt. Want als je dat begint te plannen, is dat toch heel raar en heel moeilijk om dat uit te krijgen. Uh, ik ben gewoon beginnen, toen, toen wij het erover gehad hebben, ben ik beginnen foto's maken. Uh, heel veel en heel snel achter elkaar. En um, ja, dan ben ik zo wat beginnen schiften in ideeën van... Uh, dat, dat kan erbij passen en dat niet. Um, dan heb ik er nog wat andere stijlen bij betrokken en hebben nog wat andere mensen meegefilmd. Ah ja, samen met onze Nedraan <laughs> hebben we een nachtje doorgebracht in de kabinet, heel gezellig. En toen uh, hebben we een nachtwinkels gefilmd. En uh, andere dingen. Dus het is een beetje een allegaartje uh, van beelden geworden, maar het werkt, denk ik. Dus... Of, ja, er zijn geen formats, hè. je moet je aan geen, uh, eigenlijk aan, bijna aan geen timings houden ja, bijna alles kan. En dat is heel plezant en dat kan in tv meestal niet en in film ook niet. Ja, content. Ik zit met mijn neus in een lokaal krantje. Zijn favoriete bars en restaurants of mag ik hier nu geen heen Ik ken hier niks precies. Als ik even opkijk, dan zie ik tot mijn ontsteltenis aan de overkant van de straat mijn tante lopen. Absoluut, het is heel fijn om te doen. Ik denk dat het ook heel fijn is om eens te kijken. Uh op basis van de reacties die je ziet als je in de zaal kijkt, de mens, hoe de mensen luisteren. En ja, er gebeurt heel veel, dus uh, het is moeilijk om elk ding, alles te zien, denk ik. Maar je kunt, er wordt ook film gebruikt, er wordt ook heel veel muziek gebruikt, dus je kunt soms ook afhaken bij in van uh, de observaties en gewoon naar het beeld kijken of naar de muziek luisteren. Want het is eigenlijk alle drie even boeiend en even belangrijk in het verhaal. Dus ik denk dat het een heel fijn voorstelling is om dat te kijken. En het is ook rockmuziek. Fantastisch, ik vond het heel plezant. Ah, ik vind het nog altijd heel plezant. Waarom? Tja, ja, ja, uh, ik moet zeggen dat het heel leuk de evolutie van de Rudy te zien van een uh, diep dalkater naar een, uh, ja, een losser persoon die uh, <laughs> goed lachs is en de jury, ja de jury, speel ik al tien jaar mee samen, dat is uh, een heel leuke evolutie eigenlijk geweest, zeker na IMAC is deze een veel uh, lossere invulling van muziek enzo en dat, dat, dat zie je ook aan ons dat het uh, echt even leuk is om te kunnen ademhalen, dus er is nog plaats en ruimte voor. Toffe ploeg. Echt uh, heel goede muzikanten. Hè. Uh, geweldige muzikanten. En een goede actrice. Dus. En lekker eten. Allemaal heel plezant, alles goed, alles super. Uh, mijn favoriete persoon is moeilijk. Hè? Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk met type toch een beetje Rudy Troveel, omdat ik, in het begin altijd een indruk had dat hij er maar niks aan vond en dat hij geen gevoel voor humor had. En nu is het niet aan te merken dat. Hij Elke dag meer en meer zever begint aan te komen. Nee, ik kan niet kiezen. Ze zijn allemaal heel goed. Ik ben het enige meisje die ik kan dat niet zeggen anders is realoesie. toch? de gedaan en ik de ruimte goed. Fysiek gezien was het wel een heel zware voorstelling. Uh, ik heb zelf heel veel last van rugpijn gehad. Uh, ik heb daar problemen gehad met. Uh, stekende pijnen om de 10 minuten ongeveer. Wat niet echt 100% ideaal is voor een toneelvoorstelling. En nu zit ik onthoud pijn. Maar mijn andere klachten zijn ondertussen verdwenen. Adriaan die heeft ook een, een extreem pijnlijke rugsituatie gehad. En er zijn nog twee potentieel elke moment mis te lopen ruggen aanwezig. Jury is eigenlijk de enigste met een goede rug. En Sarah misschien ook, dat weet ik eigenlijk niet. Je had wel last van diarree, hè? Het met een mond, deze voorstelling, eigenlijk, reeks eigenlijk. Ik had nogal vervelende credo's en zo. En, uh, nog altijd last van eigenlijk. Dus, uh. Uh, ja, eerst heb ik een kabel in mijn ballen geslagen <laughs> om het plat uit te drukken, wat ik trouwens nog altijd liedek vind. Ik ben er trouwens, ja, misschien om er een door. Ik ben er uh, s'nachts uh, was ik mee aan het touchen en ik keek naar mijn uh, onderstel. En ik zag twee vlekken. en ik ben eigenlijk naar de spoed gegaan in de gedachte van. Wat voor vuile ziekte niet zijn, maar blijkt gewoon dat hij van die kabel naast mijn ballen was. En dan uh, ben ik me over een bankje of een palletje gestruikeld op plein op dezelfde dag. En uh, dan heeft een ober nog, ik verdenk hem nog altijd van expres gedaan te hebben, een glas bier over mijn uh, broek gesmeten. We bellen de pefverhelping Ik weet ze niet meer arriveren. Ik was ze sigaretten gaan halen. Weer terug. Favoriete passage? Dat is een sterke vraag. <laughs> Sorry. Favourite passage? Langs het lakwerk van een nieuwe BMW. Een alarm dat afgaat, zoals de was. Rustig blijven. Het meel voor lopen zetten. Ik zal voor twee favoriete passages kiezen. Eentje is... Uh... Algemeen eigenlijk, zowel tekst als, als spel, als muziek, als, als alles. En dat is als ze ontmaak, ontmaskerd wordt op de feestje. En die jonge man zegt, van, doe de groeten ook aan je ouders. Terwijl wij op Savisteren spelen en er een lange pauze valt. En dan Sarah zegt Sarah dat, dat hij beter niet gezegd. En de groeten aan je ouders ook. zijn. is leuk een stuk, um, dus even echt tot rust komen in, in het geheel. Um, qua beeld- en uh, muziekwisselwerking vind ik het begin van als je wil, heel schoon. En uh, qua tekst, ja, daar ben ik nog, moet ik zeggen, dat ik nog lerende ben eigenlijk. Is het, ik heb niet zo zeer één favoriete passage, ik vind eigenlijk dat het nogal één grote favoriete passage is, um, maar om toch een klein voorbeeld te geven, uh, naar het einde toe is er eigenlijk een heel stuk waar dat het uh, uh, Dirty Melodica en het Melodica Orkest en de stukjes ervoor, die eigenlijk allemaal heel mooi in elkaar overlopen, waar dat de, de tekst ook mooi tussen ziet en alles valt daar schoon op zijn plaats. En dat is uh, eigenlijk een heel leuk stuk om te spelen en te brengen, omdat het allemaal heel natuurlijk aanvoelt. En dan slaat onherroepelijk de toe. Of de mooiheid, of de drank Ik sta te wankelen op mijn benen. Ik wil roken, maar ik vind het een naaldstreek. En nu sta ik hier. Iemand om vuur durven durf ik niet. Ze zullen denken dat ik meer wil dan ik moet dat moe om uit te leggen dat dat niet zo is. Mijn favoriet moment uit de voorstelling is uh, de melodicas uh, scène. Omdat, uh, omdat alles daar zo valt en heel, heel intiem wordt. He. Dus dat is voor mij het schoonste moment. He. Ik denk dat mijn favoriete passage uh, het moment is na de klaagzang. Uh, ze, uh, ze heeft juist haar hart uitgestort eigenlijk uh, en gevoeld dat ze zo wat opgelucht is uh, daardoor. En dat ze ineens de wereld bekijkt met een veel mildere blik. Ze ontmoet een politieagent die haar naar haar paspoort vraagt, maar ze heeft ook direct dat die je uh, eigenlijk... Arapas niet wilt zien, maar dat er iets los lo is met die mensen. En die vertelt dan ook dat hij eigenlijk graag uh, bij zijn hond zou zijn. Uh, en bij zijn kinderen ook. Uh, maar dat hij thuis niet meer binnen mag. Uh, en wat dat eigenlijk een soort van spiegel is voor haar. Uh, uh, Zij is van het huis weggelopen en zo. En hij mag thuis niet meer binnen. Uh, en dan zegt ze ook tegen hem dat ze hem begrijpt. <opened> en ze vervolgt haar weg. En dat ook gewoon. Ja, met, met dat eenvoudig muziekje dat dan simpelweg uit de loper komt en niet twee melodica's. De sfeer zit daar heel juist. Het verlaten van het pand vraagt een agent mij naar mijn paspoort, maar ik heb geen zin om het te tonen. En dat komt goed uit, want hij heeft geen zin om het te zien. Hij is vies gezien want hij mag thuis niet meer binnen. Hij wil dolgeraakt bij zijn hond zijn. Het moment waarop ik uh, besluit om mij in de nacht te smijten en van een sober, uh, teruggehouden... Uh, Observeren van het feestje, overgaan naar het zo snel mogelijk consumeren van shots en dan in de chill-out room terechtkomen. Ik denk dat dat het leukste moment is om te spelen. Er zijn drugsvoorraadig, voor wie die neemt dan. De drank is gratis. Voor te spelen uh, is voor mij misschien uh, John Hart, een van het plezantste. En ik ben ook heel blij dat hij uh, heel goed geeft, de nummer, omdat het is een riff waar ik toch al tien jaar meerdere pogingen mee gedaan heb om met diverse mensen te spelen. Het is dus wel fijn dat hij eens op zijn plooi Met hele vuile nagels, dat is Ja, dat vind ik uh, geen zo En dat is toch wel de solo van jullie. In ieder geval. Dat is het, uh, het meest melancholische nummer dat ik ooit uh, heb gehoord. Dat is fantastisch. Dat is een, uh, een geweldig nummer. En ook heel mooi als hem zijn rode microfoontje opklikt. En zo, ik ga eraan beginnen. Jorie Drone springt er enorm uit, uh, denk ik voor veel mensen. Maar ik, ik vind het wel interessant dat je die niet hebt genoemd, dan kon ik die noemen. <laughs> De slotpassage vind ik ook heel sterk als wij wederom Possa Besseren spelen. En uh, je hebt al die beelden hebt van die mensen die hun tram moeten halen, maar dat is niet duidelijk dat die hun tram moeten halen en dat geeft wel een uh, soort apocalyptisch, vaag, metaforisch, onduidelijk beeld waar daar een zekere dreiging van uitgaat. En uh, vat ook het stuk op de een of andere manier samen.